met Danny Vos. Ja, goedemiddag. Ook morgen worden er weer vluchten geschrapt op Schiphol. KLM laat er dik 100 niet doorgaan, meldt de luchtvaartmaatschappij net zelf. Heeft te maken met de sneeuw. Ook vandaag zijn er dik 400 vluchten geschrapt. Door de sneeuw rijden er ook minder treinen Wat is er? Hoe kan het? Hoe kan dit nou toch? Ja, het sneeuwt. In Amsterdam, joh. Daar ligt echt haast niks. Er ligt helemaal niks, joh. Nee, ja. Kijk, in Brabant en zo, en ook in Gelderland... daar ligt echt een pak, oké. Dat is voor de veiligheid, Dan heb je al drie dagen, kan je daar met, met, met... ik weet niet hoeveel vrachtwagens... kan je daar gaan ja. zitten ja. schuiven en alles... Ja. en dan gewoon honderden vluchten laten annuleren. Wat zijn dat voor koekenbakkers? En ze verdienen veel, hè? En ze verdienen daar veel. Ja, waarschijnlijk ging dat allemaal naar het salaris... van een of andere directeur, in plaats van naar het dat zout. Ja. ja, het is toch... En, en, en, en bovendien, in de lucht is het veel kouder. En daar gaat, dan vliegt hij toch ook mee. Nou, het ik kan niet woedend om worden. Hoe kan dat nou? Misschien moet jij daar uh, teamleider of zo worden. Ik flikker ze er allemaal uit. Goed, er zijn nog meer problemen in de lucht dan in Griekenland. Uh, veel vliegtuigen kunnen daar niet vertrekken Hoe of landen. Hoe kan dat nou? Nou, er kan daar uh, niet gecommuniceerd worden met de verkeersleiders. De radio is stuk. Ook amateurs. Ja, lang die uh, storing gaat duren is niet bekend. Het zou in ieder geval niet om sabotage gaan. Wat WhatsApp... Kom op, man. Stil. Dan naar Naarden. Er zijn vannacht meerdere huizen ontruimd. Er was daar een explosie en een brand. Niemand raakte gewond. Wel veel schade daar. Of en wanneer de bewoners weer terug kunnen is nog onbekend. Politie doet daar onderzoek. Ja, en dan gaat het vandaag opeens weer hierover. Dames en heren, het gaat on. Ja, het is precies 29 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht was. En er is nog altijd geen zicht op een nieuwe. Dat zeggen de weerbureaus vandaag. De komende tientallen jaren is er nog wel een kleine kans op een Elfstedentocht. Tocht in 2050 zou die kans volgens berekeningen nog maar 1% zijn. Het weer nog van Weerplaats aan veel plekken, dus sneeuw, een graadje of twee is het. Morgen opnieuw wit, maar dan is er ook kans op wat zon. Flitsmeister dan, file gemeld op de A12, Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 2 kilometer en een kwartier. En op de A27, Gorkenbreda, Breda bij Werkendam is de weg dicht, 4 kilometer 25 minuten. En ook nog een flitser op de A16 richting Dordrecht bij 52,5. En Bram. Ben je je moeder weer kwijt? Ik ben mijn moeder weer kwijt. Ik <laughs> kom een goede muziek aan van Robbie Williams. Eerst Maals Smith. Oh, cue music. Oh, oh, music, sounds better with you. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Enough from waiting back oh. off. Robbie Williams en uh, Supreme. Het is een uh, lekker weekend, de zondagmiddag van Q, daar Bram. En daar Tom. Uh, uh, toch even terugkomen op het verhaal, want jij. Uh, ja, jij was net een beetje boos op alle mensen die werken op Schiphol. Nee, ik was niet boos op de mensen die aan het werk zijn op nou, Schiphol. Je zei eigenlijk dat het amateurs zijn. Ach, absoluut niet. Nee, dat zou ik nooit hebben gezegd. Ik zei alleen dat ik het onbegrijpelijk vind dat. dat met een beetje sneeuw. dat hele Schiphol plat ligt. Ja, dat kan nou? worden geschrapt? Hoe kan ja. dat nou? Uh, Nilton die roept in de Q-app... Hoezo snap je niet dat er problemen zijn op Schiphol? Denken jullie dat het geld naar alleen een manager gaat? Er zijn heel veel mensen kaart aan het werk om naar iedere bui de banen weer sneeuwvrij te krijgen... en de vliegtuigen schoon te spuiten van sneeuw en ijs. Ondanks dat er genoeg mankracht is, valt er bijna niet tegen op te werken. Uh, shouten naar alle medewerkers op Schiphol die hun stinkende best doen... om ook alle passagiers te laten zien dat het overnacht is. En uh, dan gooien jullie er een schepje bovenop door er ook boos om te zijn. Valt me tegen voor jullie. Ja, hij heeft natuurlijk wel een punt. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Wordt echt ja. wel hard gewerkt daar. Hey, dat wordt ook echt wel hard gewerkt, ja. Laat ik het zo zeggen, ik vind, ik vind het, het... Het verbaast me gewoon dat, dat met een beetje sneeuw... gewoon zoiets zo groots zo lam wordt gelegd. Mm. Maar ja, als je zo'n Neelton nu zo hoort, ja, dat is ook wel zo, ja. ja. Dus inderdaad, shout out alle medewerkers op Schiphol. Ja, en volgens en, mij is het ook inderdaad veel ernstiger... Als er, als er echt ijs op je vleugel ligt. Dat, kijk, en wij zitten hier natuurlijk gewoon op onze troon in een warme studio. Ja. Wij, wij weten niet waar het over gaat, hè? Nee, dat is ook zo. Nou, nee, Nilton, goed dat je ons erop wijst. Zeker. Er, helemaal gelijk. Kritiek en, is altijd goed. En shout-out naar de, naar de medewerkers van Schiphol. Absoluut. Laura, goedemiddag. Tom en Bram hier. Hey, goedemiddag. Ja, jij kan ook een duit in het zakje gooien, hè? Ja, ik ben zo aan het halen. Ach, waar, waar zou je naartoe gaan? Ik zou naar Krokenaria Canaria gaan. Oh, even de kou ontvluchten. Ja, dan zit ik hier weer terug in mijn huis. Want hoe laat zou <laughs> je vliegen? Om 7 uur ochtend. En, en was je wel op of naar Schiphol onderweg? Of? Nou, we vlogen wel vanaf Rotterdam Airport. Ja, ja ik woon in Rotterdam, dus dat is wel makkelijker oh, ja. dan Schiphol. Uh, maar ja, nee, ja, we zaten daar al helemaal. We zaten klaar voor vertrek eigenlijk. Oh, jullie zaten vannacht uh, al op, op het vliegveld daar? Ja, nou, we zaten in het vliegtuig al. Oh joh. Daar dat was is en alles. Ja, en op een gegeven moment uh, we, uh, we zagen we het eerste vliegtuig vertrekken... ...en het volgende vliegtuig vertrekken. En toen kregen wij te horen dat ze uiteindelijk na twee uur wachten in het vliegtuig... ...dat onze vlucht geannuleerd werd, nou. omdat we te zwaar waren om op te stijgen. Hè? Ja, dat is wel ja. wat balen. En, en, en kon je nog omboeken? Of is er echt even een streep doorheen? Nou, we zijn dus nu in, ook in afwachting van onze tour operator om, uh, om ja, over informatie voor nieuwe vluchten inderdaad. Ja, ja. maar je zijn wel weer thuis. Ja, ik ben nu weer thuis. Goh. Blijf niet daar koud zitten wachten. Nee, ja. nee, nee, groot gelijk. Ja, maar Hij wat is de status palen. dan? Is er een, een verwachting dat je vandaag morgen overmorgen nog wel kunt vliegen? Of hoe, wat weet je nu? Ja, ja ik, ik hoop van wel natuurlijk, maar ik heb een hard hoofd in. Ik ja. denk niet dat we nog gaan. Ach, Wat zuur zeg. Ja, dat is toch wel echt kaal, ja. hè? Nou, ja. hou ons op de hoogte. En we gaan voor je duimen. Dat er toch misschien ergens nog een, een gaatje is. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik zal het doen. En ja, en, en uh, ja. Wat, wat kan je nog zeggen? Ja. ja, Anders wordt het in plaats van een cocktailtje op Gran Canaria... toch hier gewoon een warme chocomel. Ja, ja, met, met ja schaar, nou de rummen gaat al met prima. Dag, ja. stop even met die muziek. Stop even met is die meen. sir. Weet <lacht> je wat we dan doen? Uh, dan, dan doen we sowieso dat wij het avondeten van jou betalen. Oh, dat vind ik leuk. Ja. Dat is misschien oh, nog nou, wel nou leuk. dat is lief. Dat je gewoon lekker een, een schaal sushi of zo kan bestellen. Spaanse tapas. Of spaanse tapas op ja. onze kosten. <lacht> toch? Nou, dat is super dat lief. Nou, super. Nou, geniet er tenminste nog een beetje van. En we gaan voor je duimen. Ja, dank jullie wel! Dag Laura, doei! Ja, brees maar zo meteen, nu wij niet meer praten. Eerst Huntrix en Golden op Q. Ik was ghost, know. To I was a queen. I'm yeah. gezien, ja. En er was het, er, dat was ja, graag uh, fout. Ja, Guillaume van Veen is wel een ongelooflijke held natuurlijk, dat hij in de WK-finale stond, maar hij werd wel afge, afgegooid hoor, van dat podium. Ja. Alsnog natuurlijk inderdaad reet knap dat hij er stond. Zeker. En de volgende keer pakt hij hem. Zeker. En uh, die, die Luke uh, Littler, die heeft al twee keer gestaan. Het kleine dwerg. Die weet hoe het is. Ja. En uh, ja, Guillaume weet dat nu ook. Ja. Dus de volgende keer pakt hij hem. Die... Heb jij zitten kijken, Danny van het Nieuws? Ja. En... Uh, nou, dat was niet zo spannend. Nee, bed... We konden op tijd naar bed. We konden op tijd naar bed. Ik had wel gehoopt om een wat langere finale. Maar inderdaad, wat jullie zeggen, heel uh, gaaf dat hij er stond. Ja, maar wat... Maar ik wat... had er wel wat meer van verwacht. Ja, jullie zijn zo dus stil. Want echt de hele week is dat dart, dit, dart, dat. Ja, ik ben er nog een beetje beduust van. Ja, joh, snel vergeten. Ja, oké. Okay. Kijk, en in die end, uh, Gian van Veen is wel gewoon lekker met uh, vier ton naar huis gelopen. Zo zeg. Hè? een beetje pijltjes gooien. Ja. Dus wat dat betreft, die kan wel even genieten. Ja, joh. Nou, ja, die komt er wel.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 Music, you're the buddy. Zondagmiddag, zometeen, even naar half twee. Dan uh, hebben we weer een rood kleedje hier in de studio. Daar ligt dan een prijs onder. Die prijs kun je winnen. Ja, maar wat ligt eronder? Ja, dat hoor je zometeen. Dan ga ik het natuurlijk onthullen. Ik kan wel een hint geven van wat eronder ligt. En ja. dat is: uh, Ik zie niks. Ik zie niks. Ik zie niks. Wat het is, hoe je het kunt winnen, vertellen we zometeen. Ook Everjack Jack komt eraan.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 Die is een treintje laten vanuit hoor. Eurostar. Together we go further wijziging beperkt tot datum en tijd. Prijsverschil is voor eigen rekening. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Beleidverschilt prijsklasse. Zie Eurostar.com. Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl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 Al twee, goedemiddag. Q verkeer van Flitsmeister viel op de A4 Rotterdam-Amsterdam... bij Prins Klausplein, 7 kilometer, kwartiervertraging. A13 Reiswijk richting Rotterdam bij Berkel en Roderijs... 8 kilometer met een half uur. En op de A27, als je gaat van Gorkum naar Breda bij Werkendam... is de weg dicht, 3 kilometer, klein half uurtje. En Flitsers niet gezien. Your music, Tom en Bram. Wat er onder het rode kleedje ligt, weten we over drie minuten na Air Jack. You with you, I had a dream. I was standing on a star And I realized how beautiful Op Q -music in my world. In my world. Tom en Rams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit. Spel. Ja, dat gaan we weer eens doen. Ik zie niks, dat was de hint. Dat was de hint, dat ik ben zeer met... benieuwd. Heeft iets met de prijs uh, te maken die nu onder een rood kleedje ligt? Uh, ja, zal ik hem eraf uh, trekken? Uh, ja. Ja, en mocht je trouwens tijdens die omschrijving denken... hé, hey, maar dit is echt iets voor mij, dit wil ik, uh, dit wil ik wel... stuur dan even dat moet ik hebben via de Q-Music-app. Goed, dames en heren, dan gaat het rode kleedje er nu af. Ach, een Nox Room Experience voor vijf personen. Ja, ik ken dit dus ook niet. Een Nox Room Experience. Het is een soort uh, verstoppertje in het donker. En dan speel je met vrienden tegen elkaar in, in oh. een soort dolhof. In blote kont. Nee. En dan moet je punten van elkaar uh, stelen, geloof ik. Uh, het is hartstikke grappig. En na afloop krijg je dan een uh, video, een infrarood video. Dus dan kan, oh. je, kan je zien wat je allemaal hebt uitgespookt in dat donker. En hoe, uh, ja, hoe, hoe verschrikkelijk het waarschijnlijk verliep. Maar het schijnt hartstikke leuk te zijn. En het helemaal niet. Nee, ik ook niet. Toevallig vandaag een, een collega die had dit uh, van het weekend uh, gedaan. En die vond het helemaal fantastisch. Dus wil jij ook zo'n experience waarbij je, je zintuigen lekker. Uh, de vrije loop mag laten. Dat is geen Nederlands, maar je snapt oh, wat ik bedoel. Uh, stuur dan even dat, moet ik hebben, via de Q-Music-app. En wie weet ga je nou, met vier vrienden, dus, uh, die experience aan. De Nox Room. Of, of met vijf vrienden. Vijf vrienden, maar waarom staat er dan voor vijf personen? Vijf. Nee, dat is dus voor zes personen. Ja, dit is iets Brabants. Ja. We hebben een producer die zegt: als het voor vijf personen is, is het eigenlijk voor zes personen. Want dan tel je nee, zelf dat niet klopt mee. Niet. Hoe dat doe klopt je dat in Brabant? Dat klopt toch niet? Dat klopt, nee. dat klopt niet. Tijn, leg, ja, verklaar je eens Kom. nader. Ja, als je met vijf vrienden bent, dan ben je toch met z'n vijven? Nee, nee dan ben je als, je toch met als ik zes met vijf vrienden, en... vrienden ga, dan is het ik plus vijf. Je gaat samen nee. met vijf vrienden. Je... Ja, je gaat samen met vijf vrienden. Hoeveel mensen zijn er dan aanwezig? Ja, als je met vijf vrienden gaat, met vijf. Maar als je het zo zegt, met zes. Ja, natuurlijk met zes. Lastig. lastig. Je gaat zelf met vijf vrienden. Maar als je met vijf vrienden bent, dan ben je toch met, nee, je met, je met, je met, je met vijf... Nee, ja. dan ben je met zes. Dan ben je met vijf vrienden, ja. Dus dan ben je met z'n zes. Nou, goed. In ieder geval, het is blijkbaar dus... Met vijf vrienden, dus voor zes personen. <lacht> nou, iedere keer dan, dan lepel ik dit zo op. En dan zie ik bij de productie zie ik allemaal vraagtekens. Ja. Omdat ik dan één te weinig ja. heb genoemd. Nou goed, meld je maar aan voor jou en vijf of zes vrienden. <lacht> Ik Taylor Swift, op je opa light, Tom Rams, Lulma Raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Ja, een zogenaamde Nox Room Experience. Uh, het is een soort verstoppertje in het donker, uh, in een soort dolhof. En dan moet je, ja, moet je allemaal lichtgevende dingen jatten van elkaar. En dat is hartstikke geinig. Um, ja, nogmaals, dit is dus voor jou en met vijf vrienden. Ja, dus totaal kom je daar zes, met zes man aan. Zes man kom ja, je dus totaal aan. Dat was en, even wat verwarring net. maar ja, uh, en waar, waar komt het door? Doordat onze producer zegt, ja, uh, als je met z'n vijven bent, dan ben je dus eigenlijk met, met zes. <lacht> dat zegt hij dus. Ja, dat is echt een verwarring verhaal. Ja, dus. ik ben, met, ik ben ja. met vijf vrienden ben ik op pad. En dat betekent ja. dus voor hem dat hij dan dus... Dat hij met plus vier is. <lacht> nee. En dat bedoelt hij. Dat ja, hij dus, dat bedoelt hij. Goed. nou uh, het nee, Nogmaals, ben je met z'n vijven, dan ben je met totaal vijf man. Ben je met vijf personen, nee, dan ben je ook, dan ben je totaal met vijf. Ik kom, je, met, vijf. Ik kom met vijf. Ik kom met vijf vrienden, ja. dan ben je dus met, met z'n zessen. Uh, Monique, Bas, ja. hallo. Hoi, hallo. Goeie, goeiemiddag. Ja, vroeg jij het nog, Monique. Goedemiddag. Nou ja, een beetje, ja. Ja, ja oké. Okay. Uh, nou ja, goed, in ieder geval, uh, je snapt wel een beetje wat de bedoeling is. Dat is fijn. Hoe is je weekend verder, Monique? Ja, goed. Lekker rustig. Lekker rustig, lekker. Met de voetjes op de bank. Ja, en lekker genoten van het mooie weer natuurlijk. Ja, ja lekker. Ja, fantastisch. En uh, jij, Bas? Lekker weekend? Ja, zeker. Absoluut. Ik uh, ga zo nog lekker aan het werk met dit, uh, dit weer. Dus helemaal geen probleem. Oh, wat moet je doen? Uh, ik ga naar buiten. Ik ben boswachter. Kijk, hey. dus, uh, ik mag klaar, hoor. Nee, dan, dan zijn dat dit is een mooie dagen leuk. op je werk, toch? Precies, precies. Kijk, ja, sowieso iedere dag mooi. Uh, of het nou denk ik regent of zomer is, maakt niet uit. Nee, elk seizoen uh, heeft weer zo zijn eigen favorieten. Dus uh, het en is nooit vervelend je... op te werk. En heb je veel collega's? Uh, vandaag sowieso niet. Um, dus uh, ik ben uh, als een van de weinigen buiten. Okay. Um, voor de rest een man is of, uh, of tien, per tien. Dus uh, dat verdeelt over Zuid-Holland. Dus met elf? Nee, inclusief mij. Oké, okay, ja, okay. we gaan uh, richting de prijs, jongens, want anders wordt het een heel moeilijk gesprek. Uh, Monique, Bas, jullie mogen een pitch gaan houden aan heel Nederland. Waarom je moet winnen? Als beide pitches zijn geweest, dan uh, opent er een poll in de Q Music app en dan mag heel Nederland stemmen op degene die het beste verhaal had... en degene die zometeen de meeste stemmen heeft binnengeharkt, die wint. Dus, ja, Monique, laten we bij jou beginnen. Waarom wil jij zo graag winnen? Ja, nou, misschien een bekend verhaal voor veel uh, moeders... Uh, als moeder van uh, drie opgroeiende tieners... Uh, die het liefst gewoon in hun bed liggen... of uh, gewoon uh, lekker op hun kamer verstopt blijven voor hun ouders. Ja, die tieners, die zie ik haast niet. En als moeder wil ik dat heel graag wel. En leuke dingen doen is daar één van. En voor weinig dingen komen ze hun bed en hun kamer uit. Maar voor uh, zo'n leuke experience uh, zullen ze vast al op de poren zijn. En uh, dan kunnen we weer gezellig met z'n vijven op pad. Kijk. Dat lijkt me erg leuk. Wat ontzettend leuk. Ja, dat is je, dat is je gegund. Hoe oud zijn je kinderen? Uh, 16, 15 en 10. Oh ja. ja, dat is wel inderdaad lekker die leeftijd, dat je lekker in je bed blijft plakken. En met z'n vijf op pad is dus. Ja, met z'n vijf in totaal. Ja, dus we hebben één plekje ja. vrij. Ja, <laughs> nou, misschien dat er nog een, een vriendinnetje of zo of een vriendje mee kan. Ja, Toch? Nou, zeker. Of, of, ja, een bepaalde oom, dat kan natuurlijk wel. Ja, ook gezellig. Ook okay, uh, ah, leuk. Uh, Bas, uh, vertel, waarom wil jij zo graag die Nox-experience room? Nee, die Nox-room experience? Nou, uh, ja goed, ik ben dan geen, uh, geen moeder. Uh, maar uh, ik heb nog wel een, uh, een behoorlijke vriendengroep, uh, inclusief aanhang... Die, uh, die toch altijd in zijn voor een uh, leuk avondje weg. Uh, nou bestaat mijn groep uh, uit iets meer dan vijf plus één. Dus ik moet uh, wat gaan, uh, gaan uitzoeken en kiezen. Maar ik denk dat dat, uh, dat wel helemaal goed gaat komen. En uh, ja. weer totaal iets nieuws ook, dus ik vind het wel leuk. Ja, ook, ook heel erg leuk. Ja, ik denk wel dat, uh, dat je dan bepaalde vrienden ineens... Uh, die gaan ineens ste steeds dichterbij komen bij jou... Ja, dat, je... dat, dat denk ik ook, ja. Ja, ja dat, dat wordt een zo'n spel. Oeh, nou goed. In ieder geval, er is een polletje geopend oh. nu in de Q-app. Er kan gestemd worden of op Monique of op Bas. Wie gun jij zo'n Nox Room Experience? Dat gaan we nu even naar Amy Winehouse House luisteren. En dan komen we zo bij je terug. Meet je Zoals jij zei, Amy Wijnhuis mag ook. Uh, you know him no good op Q Music. Leuk, ik versprak me een keer. Ja, ik vond hem wel wow. het eens bij jou doen. Ik vond hem oprecht leuk, Amy Wijnhuis. Ja, ja. ja omdat je van wijn houdt. Ja, heerlijk. Goed, um, waar waren we gebleven? Ja, we geven een Nox Room Experience weg voor vijf personen. Of is het voor zes personen? Nee, het is voor zes personen. <hijen> het is voor zes personen, ja. ja, ja. ja. Dus, dus jij plus vijf. Juist. Ja. Hey uh, Monique, Bas, hallo. Hallo. Hallo. Ja, jullie zijn er nog. Ja, jullie hebben allebei een pitch gehouden. Um, jullie willen allebei uh, graag zo'n Nox Room Experience. Maar goed, de poll is inmiddels gesloten. Q Music luisteren. Nederland heeft gestemd en de winnaar. Ja, toch wel echt wel een, uh, een dikke winnaar. Ja. Is geworden. Terwijl iemand links of rechts af gaat slaan. Monique. Yeah. Ja, fantastisch Monique. leuk. Hé hey, Bas, we sturen jou even een Q-prijzenpakket. Heb je toch iets gewonnen vandaag en werk ze straks in het bos. Ja, leuk, dankjewel. Gefeliciteerd, Monique. Veel plezier. Dank je. Nou, dat okay. is, is super lief. Uh, ja, Monique, jij mag je gaan klaarmaken voor die Noxroom. Je mag die pubers uit bed uh, slingeren. Uh, ja. Ja, wat zou je tegen al die mensen willen zeggen die op jou hebben gestemd? Ja, onwijs bedankt. Superleuk. Wij gaan een hele leuke ervaring met elkaar delen. Dus uh, ja, wij zeggen al, spaar geen centen, maar mooie momenten. Dit is er eentje. Leuk. Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel you at the wrong time and now I don't know Music Love on Hold. Het is bijna twee uur. Het laatste nieuws komt eraan. Krijgen we natuurlijk van onze eigen Danny, Danny Niets dan waarheid. Danny, Danny Droomt over breaking news. Danny, Danny De staatsnieuwslezer. Danny, Danny <laughs> Danny! Ja, het gaat zo meteen over Twitter onder meer van Elon Musk, dat heet natuurlijk Xen nu, dat ligt nogal onder vuur. En we hebben zometeen muziek van Phil Collins. En ook deze komt eraan. No, you know 18 plus speelbrust. Ja. Echt serieus? 7, zo oh. oh, Wat een geld. 1000. Like duizend. Tot verdikken Ben jij de volgende postcode loterie winnaar? Hey jij daar? Droom je van een eigen bedrijf? Wacht niet langer. Zet vandaag de stap met... Hey,